Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland krijgt vaker te maken met heftige natuurbranden, staat in een nieuw onderzoek. Volgens experts wordt de natuur warmer en droger en dus ook brandbaarder omdat Nederland dicht bevolkt is... hebben natuurbranden volgens de onderzoekers al snel grote gevolgen. Vergeleken met bijvoorbeeld Zuid-Europa... is in Nederland niet zozeer de grootte van de natuurbrand het probleem... maar het feit dat een natuurbrand uit kan breken... direct aan de rand van een camping of een zorginstelling of een woonwijk. En juist omdat Nederland zo verdicht is... kan dat al heel snel tot maatschappelijke impact leiden. Belangrijke spoorlijnen kunnen dan bijvoorbeeld plat komen te liggen... of de stroom kan op veel plekken uitvallen. De experts roepen de overheid op om maatregelen te nemen...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 Vorig jaar stonden 285 mensen na overlijden hun organen af. Dat is volgens de Transplantatiestichting het grootste aantal ooit. Dat is dus goed nieuws voor patiënten die wachten op een nieuwe long of lever. Die wachtlijsten zijn een stuk korter geworden. En 2023 is nu ook in China afgetrapt. Ze vieren daar Chinees nieuwjaar. En ook in Nederland waren er dit weekend optochten. En zie je in sommige Chinese buurtjes een hoop draken en leeuwen. En op deze Chinese school in Zwolle waren er knutselworkshops. Ik maak een Chinese knoop. Dat brengt geluk, voorspoed, rijdom en alles wat positief is. En wat gaan jullie de rest van de dag doen? Eten. Belangrijk? Ja. Meestal in China eten wij heel veel typische Chinese eten. Dat soort eten kunnen we hier niet krijgen. Maar onze ouders, meestal werken in Gorica, Zij kunnen heel veel lekker eten maken. In China wordt de komende weken nog volop feest gevierd. En ook hier wordt er van alles georganiseerd. Zo gaat er vanavond in Amsterdam vuurwerk de lucht in. En wordt er een traditionele drakendans gedaan om het jaar van het konijn te vieren. En het weer nog een kille dag vandaag met weinig zon en veel grijs. Blijft ook behoorlijk fris. Wordt niet warmer dan een graad of twee. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANUB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen Wochnum en Purmerend over 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 5 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Oud-Zuid 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm I'm it. Feeling empty, so you left me Now I'm stuck dealing with a death guess me older oh,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 Wat de tijd geeft Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel Ben ik weg, dan heb ik geheimweeg Ik heb Ik kom weer terug, ik kom weer thuis Ik mis de buren in mijn achtertuin Ik mis naar school gaan met een inspectas En ik mis hoe Nederland van Peter was Ik ben al zo ver to say. I see all the brave new Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vermoedelijk zit een rechtsradicale Russische beweging... achter het versturen van bombrieven in Spanje vorig jaar. Dat zeggen Europese en Amerikaanse onderzoekers. Ze denken dat Rusland wil laten zien... dat het terreuraanvallen in het buitenland kan uitvoeren. Deskundigen waarschuwen voor meer onbeheersbare natuurbranden in Nederland... die grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Dat staat in een onderzoek van onder meer het KNMI... In de Waard, Zuid-Holland, is gisteren een man opgepakt die 167 reed op een weg waar je 80 mag. De man zat in de auto met twee kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij een meldpunt tegen kindermishandeling. Het weer overwegend bewolkt, het blijft droog en het wordt maximaal 2 graden.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 the wind. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 cfm Formidable Formidable Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable, Nous étions formidable Formidable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 Tu as fait toutes choses à faire. vous vu hier, tu étais formidable. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. We étions formidables. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.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 Nous étions formidables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 Give you this love Ik wil Ik você, leven deixar que você me leve. Er is lugar bonito. Ik denk dat nós twee kunnen ter een goede viagem. Oh, Ariaio. Oh, oh, oh, oh. Horse, and I can't let you go.